38 538 nieuws. 3 uur. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een bootje aangevallen, waarvan ze denken dat het drugs vervoerde. Het gebeurde op de Stille Oceaan. Drie mensen aan boord hebben het niet overleefd. Amerika voert vaker dit soort aanvallen uit en het levert ook kritiek op. Er is namelijk nog nooit bewezen dat de bootjes ook echt drugs vervoeren. De voorzitter van de politieke partij Veilig Emmen is opgestapt. Net als een vriendin die penningmeester van de partij is. Ze zijn namelijk opgepakt door de FIOT. Die ze verdenkt van belastingfraude via twee stichtingen. Dat zou de Nederlandse staat zeker twee ton gekost hebben... zegt de FIOT tegen RTV Drenthe. Zelf ontkent de man er iets mee te maken te hebben. Hulp uit onverwachte hoek voor een automobilist... die in het Gelderse Maurik van de weg raakte. De auto kwam op zijn kop in een sloot recht... maar net op dat moment reed er iemand langs in een bakwagen... met een kraan erop. Die bedacht zich geen moment en heeft de auto meteen uit de sloot getakeld. De geredde bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht... meldt Omroep Gelderland. En de Ajax moet het komende tijd stellen zonder keeper Jaros. Hij heeft op een training een zware knieblessure opgelopen... en moet geopereerd worden is de tweede Ajax-speler die deze week wegvalt met een blessure. De nieuwe aanwinst Zinchenko viel al na een paar minuten uit... in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Vanavond staat NEC op het programma voor Ajax. Het kan regenen en het is 5 tot 8 graden vannacht. Overdag neemt de regen af en is het soms ook droog met wat zon. Het waait wel behoorlijk en het kan 8 tot 12 graden worden. En dit was het nieuws op 538. 538. Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. De 538 Weekendmix. Radio 538. Jordan Haven en Iron in de mix, waarin je alle 35 hits voorbij hoort komen. Een uur lang met Disco Lines en Armin van Buren zometeen. Nu eerst, turn the lights off. Nog gaan door de disco lounge en no broke boys. Goed nieuws voor jou. Volgende week nog een zomerweek hier bij 5 U U 8. Nog een keer jouw kans om naar een zonnige bestemming te gaan. Draaiend vakantierad? Kans maken op een vakantie? Check 5 U voor alle info. Je Harry Styles in de mix. Jawel, het kan gewoon. Aperture. Nou, dit is echt de perfecte start van je weekend, toch? Later vanavond nog de radioshows van Sunnery James en Ryan Marciano. Maar ook Lucas en Steve voor je vanavond nog live vanaf de dansvloer. En hey, je hoort ze nu ook. Dit is Believe It op 538. Only a second ago I was praying for miracles Felt it inside of my bones Must be something I'm looking for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 I'll be The ice yeah mess me around and now you keep calling wondering if you can make it right